Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf middelbare scholen in Beverwijk en Heemskerk blijven vandaag dicht. Heeft te maken met geweld tussen groepen jongeren. Ook gaan er AI-beelden rond waarbij scholen ontploffen. Het is daarom beter als iedereen vandaag even thuis blijft, zegt de burgemeester van Beverwijk. De situatie is zo wankel en veel ouders zeggen we houden onze kinderen thuis... en de hele dag op school zal het alleen hierover gaan. Dus het is verstandiger om vandaag wel even de rust te creëren... En de scholen vandaag dicht houden. Nou, verslaggever Onno Beukers die is bij een van die gesloten scholen. Maar er gebeurt ja, weinig. Er staat hier een politiebusje. Je ziet de politie hier vaker door de straat rijden. Ik zeg vaker, omdat ik ervan uitga dat dat vaker is dan normaal... want de politie is hier al vier, vijf keer voorbij gereden. En ik sta eigenlijk bij het hek waar ook een bordje aan hangt. Het hek zit dicht... Ja, vanwege de situatie geldt in een groot deel van Beverwijk ook een noodbevel. Je mag niet samenkomen met meer dan drie mensen. De politie mag preventief fouilleren. De Amerikaanse opsporingsdiensten hebben nieuwe beelden vrijgegeven... van de verdachte van de moord op politiek influencer Charlie Kirk. Op de beelden is te zien dat hij wegvlucht van het dak waar het dodelijke schot vandaan kwam... en welke route hij vervolgens nam. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is van Kirk. De Amerikaanse president Trump heeft al gezegd dat hij er graag bij wil zijn. En PvdA GroenLinks wil met een flinke smak geld... de strijd aangaan tegen femicide. De partij wil daarvoor 70 miljoen euro per jaar vrijmaken. Met dat geld wil de partij bijvoorbeeld noodknoppen kunnen geven... aan vrouwen die zich niet veilig voelen bij hun partner, vertelt dit Kamerlid. Je ziet uh, vaak dat vrouwen, uh, zeker als ze die stap zetten naar de politie... om uit een intieme relatie uh, te stappen... Uh, dat ze ook toch wel uh, zich uh, uh, uh, niet helemaal veilig voelen. Met zo'n noodknop kan ook de politie... ...het signaal krijgt van ja nu moeten we en uh, naar het slachtoffer... ...en we moeten richting de dader om te voorkomen dat uh, deze situatie escaleert. Ook moeten er campagnes komen om femicide meer onder de aandacht te brengen. Heb ik het weer voor je, pittige buien met onweeropkomst vandaag. Dat begint in het noordwesten, later krijgt het hele land ermee te maken. Langs de kust is er ook kans op hagel en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden. ZFM Verkeersinformatie.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 Dus is het is tijd je weg te sturen. Ik leef niet meer voor jou. Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn al de nachten dat ik hier helemaal alleen op jou heen. Wachten, je hebt keihard voor gelogen. We dus mieten en bedrogen. Dus droog die taren in je ogen.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 I can't let you go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 it like TV Up under the lights, play his thing. Sultans so